Minstens twaalf mensen zijn gewond geraakt. Zowel in het district Jezu County als in het district Chuckaw County vielen drie doden. Een tornade van anderhalve kilometer doorsnee rukte de daken van tientallen gebouwen af. Bomen werden ontworteld en elektriciteitspalen vielen om. Verschillende sportwedstrijden en festivals zijn vanwege de wervelstorm uitgesteld. Ook in de staten Louisiana, Arkansas en Alabama zijn tornado's gemeld. Minister Van der Hoeven doet een nieuwe poging om de slimme energiemeter in te voeren. Dat is een meter waarop het energiebedrijf het verbruik van huishoudens van afstand kan aflezen. Het idee is dat consumenten meer inzicht krijgen in hun verbruik... omdat hun gegevens beter worden bijgehouden. Een eerder wetsvoorstel werd tegengehouden door de Eerste Kamer vanwege privacy-argumenten. Gevreesd werd dat energiebedrijven bijna onbeperkt achter de voordeur zouden kunnen meekijken. Minister Van der Hoeve heeft aan het tv-programma Kassa laten weten dat ze een nieuw wetsvoorstel klaar heeft. Daarin staat dat de meter in principe zes keer per jaar wordt uitgelezen. Consumenten die bang zijn voor hun privacy mogen installatie van de slimme energiemeter weigeren.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 Het weer vannacht, weinig bewolking. Overdag is het zonnig met temperaturen van 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. We met, met nu de nacht. I uh will -huh. uh -huh. uh -huh.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 De Lente. tell you that she